7 uur. De Radio 1 Sportzomer. Lucela Carrasso en Tom van Heck. En wij bouwen langzaam op naar die spannende zwemavond. Met hopelijk als hoogtepunt de 100 meter vrije slag Estavette voor de vrouwen. En denkt u leuk daar in Londen, maar ik wil ook reageren op die uitzending. Een beetje meekijken of wat dan ook. Via Radio 1.nl op Twitter. Hashtag Radio 1.sportzomer kunt u lekker meedoen. En dan krijgt u nu het NOS Nieuws met Ewout de Jong.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 Geschat wordt dat er bij elkaar zo'n 800.000 mensen op het zomercarnaval afkomen. Dat zomercarnaval wordt dit jaar voor de 28ste keer gehouden. Het begon in 1984 op kleine schaal... maar is inmiddels uitgegroeid tot een van de drukst bezochte evenementen van Nederland.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 zo uh, hebben wij dus Johan Kenkhuis over een van de belangrijkste onderdelen van de estafette de wissel. Want die moet goed gaan en snel zijn. Maar eerst gaan we het nog eens even hebben over dat hele grote zomercarnaval in Rotterdam. Hier zijn live vanuit Londen Tom van Heck en Lucella Carrasco. Het gaat nogal om een aantal mensen. We spraken eerder met de politie vanmiddag. 800.000 mensen die daar bij elkaar gaan vieren. Die optocht van het zomercarnaval in Rotterdam zit er overigens op. Het publiek trekt dus nu de stad in om verder te feesten. En verslaggever Gary van Pinksteren sprak met een aantal feestgangers. Nou, de sfeer is nu heel gezellig, heel ontspannen. Veel mensen buiten nog, het is warm. Ja, mensen op terrasjes, maar ook gewoon langs de weg met zelf meegebracht eten. Ja, heel gemoedelijk. Vond u het mooi tot nu toe? Ja, prachtig. Echt prachtig. Ja. Ja? Echt te genieten en uh, leuke, mooie mensen allemaal. Nee, leuk. Ja. Zou u zelf wel mee willen doen, hè? Nou, ik heb jaren meegedaan en uh, dit jaar denk ik ga ik even meekijken. Maar ik heb echt spijt. Volgend jaar doe ik weer mee. Het Gewoon gezellig zijn. Het is gewoon een mooie dag. één keer in het jaar. Dus ja, daar moet je wat moois van maken, toch? Want soms is het na afloop van dit carnaval onrustig geweest, hè? Dus, ja, maar dan weet je, je moet weten waar je staat. Kijk, hier in het begin is het altijd rustig. En vooral als je kinderen bij je hebt. En daarna, ja, meer in de stad moet je niet gaan. Wannen nee? Gaan drinken, dan worden ze agressief. Nee, nee, dat is niks voor mij. Ja, dan wordt het altijd ruzie. Ja, drank, hè? Ze hoort erbij, maar ze maken er een potje van. Dus ja, dan wordt het altijd ruzie en uh, je weet maar nooit. Dus het is gevaarlijk. Is het mooi deze keer, het carnaval? Ja, het ja, is, mooi, is mooi, maar het is kort. Ja, weinig, minder wagens dan gewoon? Ja, is 35 maar. Gaan jullie vanavond nog verder met feesten? Ja, joh. Ja. Ja. Waar? Gewoon hier in de stad gewoon. Gewoon een beetje drinken. Een beetje drinken alleen, joh. Ja. En zijn jullie dan niet bang dat, er, uh, dat dat gevaarlijk wordt in de stad? Nee, joh. Als het gevaarlijk wordt, dan rennen we gewoon. Ja, rennen. Ben je wel eens eerder zo s'avonds bij het carnaval geweest, drinken in de stad na de afloop? Vorig jaar. En hoe was dat toen? Dat was geen geweld, joh. Dat was gewoon leuk. Heeft u er een beetje plezier in? Ja, jawel, ik vind het hartstikke leuk. Komt u vaker? Ieder jaar, een een jaar over. Wat gaat u vanavond doen? Oh, Dat weet ik niet. Ik, ik wacht tot het afloopt. is. De stad in moment. of niet? Ja, ik denk het wel. Ja. Is dat een beetje te doen? Jawel. De meeste mensen staan toch buiten, dus binnen kun je wat te drinken halen. Daar is uh, plek genoeg. Ja, want het is soms wel eens onrustig, hè, na die carnavalsavonden. Ja, maar dat heb je natuurlijk, uh, er wordt veel gedronken, het is warm weer. Dus... Maar over het algemeen valt het toch wel mee, vind ik. Zo'n uh, massa mensen. Dat gaat u niet tegenhouden? Nee, beslist niet. Gezellige klanken daar vanuit het zomercarnaval in uh, Rotterdam. Het gaat nog de hele avond door, trouwens, tot heel laat. Vanavond, dus die Estavette-finale ook. 100 meter vrije slag. Gaan de Nederlandse dames opnieuw goud halen? Johan Kenkhuis is analist voor de NOS in Londen deze week. Goedenavond, Johan. Goedenavond. En jij won ooit ook een zeer veel medaille, toch? Bij de Estavette? Ja, en, en, en via daarvoor ook al brons met de echte Dus echte ja, daar, daar heb ik hele goede herinneringen aan. Daar en heb jij wel kaas echt. van gegeten. Zeker wel. Ja. Ho hoeveel tijd kan je ermee winnen vanavond als je goed wisselt? Nou, ik denk dat je het niet zo moet zien. Want als je echt daarmee tijd wil gaan winnen, dan ga je ook risico nemen. En dat is het uh, laatste wat je eigenlijk wil bij een echte Um, je, moet het, je moet het winnen op het zwemmen. En, en natuurlijk kan het wel helpen, maar uh, um, ik heb ook meegemaakt dat het net eens een keer een honderdste seconde uh, te vroeg uh, was. En dan word je gedisqualificeerd en heb je niks. Want zit er helemaal uh, geen foutmarge in? Er zit uh, 0,03 seconde foutmarge in. En in Sydney, waar wij de 400 meter uh, medaillekandidaat waren bij de heren, was het 0,04. Ja, dan is het 1 uh, honderdste te veel. En nog dus, uh, heel even. Dat, dat is heel pijnlijk. Ja. En, ja, ik, ik zeg ook altijd, maar bij Estafette gaat het om, uh, ken, ken je verantwoordelijkheden. Zowel als finisher als starter. Uh, en, en als dat goed gaat, dan kan er eigenlijk niks misgaan. Even uh, voor die Estafette, de eerste start gewoon, een normale start zoals we die bij het zwemmen kennen. En dan komt die eerste terug. Wanneer mag die tweede van dat blok af? Wat, wat, wat, wat moet daar precies tussen zitten? Ja, je begint, je begint ongeveer zo'n 10 meter van tevoren, voordat de uh, zwemmer finisht, uh, finish, begin je de slagen te tellen om in het ritme te komen. En dan als de laatste slag wordt ingezet, dan zet de, de duiker, om het maar even zo te noemen, de duiker ook al in. En ja, dat is dus een punt. Je wil natuurlijk geen tijd verliezen, maar dat is wel een punt waar je niet meer terug kan. Als je eenmaal begint te zwaaien met die armen, dan moet je ook met overtuiging overnemen. En dat is altijd wel spannend, maar door daar toch een klein beetje op te trainen, uh, is dat heel goed aan te leren en, en is dat toch niet uh, heel erg ingewikkeld. En even voor, de, voor een ieder, tussen dat aantikmoment en het loslaten van dat blok, daar mag die marge van tijd tussen zitten. Dus. Ja, dus je mag, mag stuk vroeger weg dan dat de uh, vorige persoon heeft aangepikt. En zie je dat, dat aantikken nog, of, of ben je dan nee, al weg en nee. moet je echt gokken? Ook sowieso omdat nee, er te veel water neer. op spat. Daarom oefen je het wel in de, in de trainingskampen. Uh, een aantal keren. Dan heb je toch de momenten dat de zwemmers bij elkaar komen en, en even weer die echte Petters gaan, gaan oefenen. Dat zie je niet. Echt wanneer de laatste slag wordt ingezet, ja dan ga jij weg. En uh, de kunst en de verantwoordelijkheid van de finisher is ook om die laatste slag heel duidelijk en krachtig te maken. zodat als je gaat uitdrijven, ja, dan heb je een probleem, want dan kan de, de, de duiker uh, kan de mist niet gaan. Want, want dus... ik las een, een verhaal van Jacco Verharen daarover. En die zei, je moet ook wel even goed kijken hoe iemand zwemt, die laatste baan, om te zien of er misschien verzuring optreedt en, ja. en er een, misschien een iets langzamere aantik komt. Ja, kijk, als, als starter heb je natuurlijk altijd uh, uh, de meeste verantwoordelijkheid dat je, dat je goed en veilig overneemt. Maar de finisher die, uh, die moet door die verzuring heen bijten, en dat is inderdaad heel erg lastig, maar dat weet je wel. Elke zwemmer die in de laatste 15 meter de verzuring op voelt komen, heeft wel maar één ding in zijn kop. En dat is duidelijk en goed aantikken, uh, in plaats van alleen maar finishen. Ja, je denkt al wel na aan, aan de volgende zwemmer, dat je het voor die persoon zo makkelijk mogelijk maakt. En waar focus je op als je op dat blok staat? Want, want weet je bijvoorbeeld, we liggen vierde, we liggen derde, we moeten nu... Of focus je helemaal op jouw eigen taak, dit moet ik gaan doen? Nee, nou je, je ziet, je merkt het natuurlijk. Bij Estefette, dat, dat is het mooie van Estefette, behalve dan als je eerste zwemt. Normaal, bij het zwemmen hoor je het publiek niet. En uh, als je als tweede, derde of vierde zwemt, dan, dan kun je daar gewoon niet omheen. Vanavond gaat het dak eraf bij Estefette. Dus je merkt het wel, wel, wel degelijk. Maar als, als die, die zwemmer eenmaal op jou afkomt, dan is de focus alleen nog maar op die zwemmer. En daarna zwem je gewoon je eigen race weer, zoals je die kent. En uh, ja, met, met een beetje mazzel uh, uh, krijg je die extra drive om iets in te halen. En uh, ja, dat kunnen de Nederlandse dames heel erg goed. Um, en dat kunnen Nederlanders heel erg goed. Um, dus ja, hopelijk gaat dat vanavond ook weer gebeuren. En je zei al, uh, je moet er een paar keer op trainen. Jacco die heeft aangegeven uh, er niet te veel op te hebben getraind. Want dan komt er misschien te veel zelfverzekerdheid uh, over die wissel. En daardoor kan het juist misgaan. Als ik jou zo hoor, dan vind jij dat een verstandige keuze van hem. Ja, ik, ik, vind, ik vind het wel heel goed dat, dat je elkaar kent als zwemmers en hoe je uitkomt en welke hand je het liefst aanteekt. En, en dat je het slagritme een beetje kent. Maar ja, je, je, elke situatie is weer anders en je moet toch altijd scherp zijn op het moment dat je moet doen in de finale. En eh, als je er maar van uitgaat dat het in de training altijd goed is gegaan, dus zal het in de finale ook wel zo zijn. Zo geldt dat bij de SDV dan zeer zeker niet. Als wij naar die estafette gaan kijken vanavond, want wij kijken met heel Nederland daarnaar, want wij hopen zoveel. We hebben de, equipe, de ideale equipe die al zo vaak gewonnen heeft, maar vandaag, we gaan als derde die finale in. Australië was ruim sneller zelfs in een rechtstreekse serie. Wat zegt dat, of zeggen wij nu ja met onze topzwemsters, hoe schat jij de kansen in vanavond? Nou, ik heb wat berekeningen gedaan en uh, we, we hebben natuurlijk... Nederland heeft één wissel. Uh, Ranomi Kromer, die, uh, die gaat vanavond uh, de plaats innemen van Henkeling Schreuder. Uh, maar de Amerikanen en Australië die hebben minimaal twee wissels... en er komen nieuwe mensen voor in. Uh, maar die nieuwe mensen zijn lang niet te snel als onze Ranomi. Dus uh, uh, daar ga je puzzelen. En ik kom eigenlijk uh, uh, komt het erop neer dat uh, uh, zowel Australië, Amerika en Nederland zo rond de drie, 33... Punt 5 seconden uit gaan komen. 3 minuten 33 seconden en, en een halve. Um, dus dat gaat heel erg spannend worden. Ik, ik denk dat het nog nooit zo dicht bij elkaar is gezeten als vanavond. Um, ik weet dat de, de, de, de meiden die zijn in topvorm. Maar ja, dat is niet iedereen. Dus uh, het is vanavond wie, wie de magie vindt in de estafette die wint. En wat, wat is de ideale volgorde dan? Want vaak wordt de snelste tot het laatst bewaard. En er zijn ook wel eens mensen die zeggen... maar als je een soort mentale voorsprong mee bent, die eerste... Wat, wat, wat is jouw ervaring daarin? Nou, ik, ik denk dat je uh, een goede verdeling moet maken. Allereerst moet je iemand laten starten die daar uh, comfortabel bij voelt. Uh, ik weet bijvoorbeeld Inge Dekker, die wat een beetje zenuwachtig van het overnemen... Dat vind je niet plezierig nou, en daarom start zij ook uh, vaak. Ik weet niet hoe het vanavond is, volgens mij is dat nog niet bekend, althans niet bij mij. Femke Heemskerk heeft het tegenovergesteld, die wil niet uh, starten. Die, die vindt dat gewoon ja, een grote verantwoordelijkheid. En uh, uh, Zij zegt laat mij maar lekker uh, op het einde of ergens in het midden, Het maakt me op zich niet zoveel uit. Ik denk dat dat het belangrijkste is, dat je de zwemmers zo neerzet waar zij zich het prettigst bij voelen. Daarnaast heb je natuurlijk altijd een paar sterrenzwemmers en net iets mindere goden, zeg maar... Nou is dat bij de Golden Girls, zoals ze noemen, uh, wat minder het geval. Maar je moet nooit alles in het begin of alles aan het eind doen. Je moet zorgen dat je bijblijft uh, bij de rest van het veld. Nou, heb jij het idee en... dat ze zich vanochtend hebben ingehouden? Uh, ik denk dat Femke Heemskerk uh, nog niet alles heeft laten zien, de manier van zwemmen. Uh, wat ik zag, uh, ik weet ook dat ze heel goed in, in topform is En ze heeft al eens een enorme goede splittijd. Dat, dat was vorig jaar het wereldrecord splittijd. Heeft zij op haar naam staan? Uh, en dat was zeker bij, ja, bijna een seconde nog sneller. En uh, dus ja, en Ranomi, vergeleken met uh, Hinkelings Schreuder is, is al snel 3,5 drie, seconden zou dat zo kunnen zijn. Nou, haal het dan van elkaar af en, en dan heb je eigenlijk jij, weer... Jij, jij hebt het goud binnen dan. <laughs> uh, het feit ja. dat ze al zoveel gewonnen hebben, want dat kun je toch zeggen... want een ploeg die überhaupt in dezelfde samenstelling zijn titel verdedigt... dat is volgens mij al vrij uniek. Is dat een voordeel, die routine vanavond? Of, of zweept dat juist die andere landen op? Uh, nee, ik, ik denk dat de landen daar zelf niet zo heel erg mee bezig zijn. Ik, moet eerlijk zijn. ik was ook nooit zo bezig met de andere landen. Je moet het echt met vieren doen en je hebt je eigen baan. En daar, daar moet het in gebeuren. Uh, dus nee, wat dat betreft niet. Maar je, je hebt, in de afgelopen jaren was het elke keer wel heel close hè, dat ze wonnen. Dus uh, het is elke keer een halve seconde of zestiende geweest dat Amerika erachter zat. Ja, die, die balen daar nu zo langzaam maar ook wel een keer van. Dus ja, wie, wie weet wat zij uh, voor wraak willen gaan nemen. Maar ze zijn erop gebrand. Ik, ik hoor het al maanden van ze dat dit toch echt uh, uh, hun speerpunt is van deze speler. Uh, laten we hopen dat het goed komt. Johan, jij doet uh, vanavond het, het commentaar op tv. Hoe laat moeten de mensen klaar gaan zitten om te kijken of te luisteren? Kort over acht, stipt. Gaan wij beginnen met de voorbeschouwing en gaan we heel veel mooie en dingen laten En dat is uh, Londentijd, hè? En jij analyseert voor onze medaar, Johan Kenkruijs. Nee, nee, Nederlandse dat is tijd, Nederlandse sorry. Tijd. Nederlandse ja, tijd, ja. prima. Klopt. Ja. Hartstikke mooi, kwart over zeven hier. Johan je dankjewel. Graag gedaan. Uh oh, stop me at your boy Now freak Oh what a joy Just come on down to give the four Find a spot I'm on the floor Oh freaking Le Freak Session Freak out. Oh freak up The klassieker chic le Freak. De hoort ze zeggen, ja, die Federer die zit ook in een derde set. En Olympisch tennis is toch anders dan gewoon tennis. Uh, laat ik u wel uit de droom helpen. Federer is door, maar de manier waarop is toch wel bijzonder. De eerste set gewonnen, 5-3 voor in de tweede, 40-0, drie matchpoints. En voila, de Colombiaan, komt terug, wint die tweede set uiteindelijk. Gaat in een derde set heel lang gelijk op met Federer, maar moet uiteindelijk buigen. Het wordt 6-3, maar een partij die Federer heel veel energie heeft gekost in een hele gelijkwaardig partij. Maar hij is wel door naar de tweede ronde en wint dus van de Colombiaan. Mian Falla. Grote sportevenementen zijn vaak aanleiding om mensenrechten schendingen in het gastland onder de aandacht te brengen. Dat zag je natuurlijk bij het EK voetbal in Oekraïne. En vier jaar geleden waren de Olympische Spelen in China. Toen was er ook discussie. De politieke situatie in Tibet bijvoorbeeld trok vooraf de aandacht. We gaan terug naar 2008. Wat gebeurde er precies en is er sindsdien voor de Tibetanen in China iets veranderd? Verslag van Ellen van Dalen die in het gebied undercover rondreist omdat journalisten er niet welkom zijn. Ze sprak daar met Tibetaan.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 這個可能會有一點關聯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 Slag dus van Ellen van Dalen. Het Europees parlement riep China in juni... op mensenrechtenorganisaties in Tibet toe te staan... onderzoek te doen naar de recente zelfverbrandingen onder Tibetanen. Maar China vindt dat Brussel zich niet met dit soort kwesties moet bemoeien... omdat het volgens hen een binnenlandse aangelegenheid is. Het is half acht geweest. U krijgt de hoofdpunten van het nieuws van Ewout de Jong. De Syrische opstandelingen willen de ontvoerders... van de Nederlandse fotograaf Jeroen Oerlemans vervolgen en bestraffen. Zegt kolonel Suleiman in een video op YouTube. De gijzelnemers hebben volgens hem niets met de Syrische opstandelingen te maken. Suleiman liep in juni overuit het Syrische leger, is nu een van de hoogste leiders van de opstandelingen.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 We kijken zo nog even terug op de eerste judo-dag. We gaan uh, beginnen met dat nieuws over Syrië. Want uh, wat wordt daar ongelooflijk gevochten bij uh, Aleppo? Volgens Sander van der Hoorn, onze correspondent... is het alleen wel moeilijk om echt een goed beeld te krijgen van die gevechten...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 Voor het grootste deel in handen was van, van de oppositie, dat het leger daar verdreven was, en dat is dus een van de eerste wijken. Kan ik me ook zo voorstellen die het regeringsleger wil terugveroveren. En BBC-verslaggever Ian Panel is een van de weinige journalisten die op dit moment in Aleppo is. Volgens hem zijn er al de hele dag explosies te horen. Er zijn vuurgevechten tussen aan de ene kant de sluipschutters van Assad, aan de andere kant de opstandelingen. It has been an incredibly hot day in more way than one. Um, there has been constant activity in het is dan ook niet verbazingwekkend dat veel inwoners van Aleppo proberen de stad te ontvluchten We hebben ook veel many civilians uh, very scared and some of them trying to leave the city. Volgens verslaggever Panel geloven de opstandelingen dat ze het regeringsleger kunnen verslaan. Omdat ze de stad goed kennen. En dat werkt in hun voordeel. Well, when you talk to them, they are very upbeat. I mean, they say that uh, they know the territory. They can use the territory to their advantage. Uh, this is a very built-up city, a city of some two and a half to three miljoen. Uh, they will use the narrow roads. Uh, they will use the tall buildings to their advantage. Ja, ze kennen het terrein met de nauwe straatjes. Ze kunnen dat in hun voordeel gebruiken, zegt hij. Toch denkt Sander van Hoorn dat de opstandelingen het wel moeilijk krijgen.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 Mee met Roeien. Twee ploegen naar de halve finale. Eén naar de herkansing. Zonder land. Goed bij het turnen. Vanavond weten we het zeker. Maar die gaat natuurlijk gewoon naar de finale van de rekstok. We hebben gezwommen. En we zitten in de finale van de estafette. Dat moet het grote moment van vanavond worden. De vier keer honderd meter vrije slag. En met wielrennen deden we goed mee. Maar geen medailles. En we deden mee met judo. Maar daar waren we snel mee klaar. U hoorde eerder al Birgit Ente. Die de tranen niet kon bedwingen. Jeroen Mooren werd ook uitgeschakeld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 Elke dag van 10 uur ochtends tot 11 uur s avond de Radio 1 Sportzomer van 2012. Miroquai met 7 Days. Mijn laatste training ooit. Dank je wel, coach Bouwman. Laten we deze week vooral veel plezier beleven. Dat twitterde de Amerikaanse zwemmer Michael Phelps. Bob van der Tak is in het Atlantic Center. Hij zit er al helemaal klaar voor, voor een prachtige zwemavond. Hoe dan ook, Bob. Ja, zeker. Hi, hey, Phelps, he. vanavond die finale 400 meter wisselslag tegen Lochten. Het eerste mooie duel waar we tegenaan kijken. Maar als ik Phelps zo lees op Twitter, dan is hij al wel heel erg met zijn afscheid bezig. Ja, nou ja, dat, dat is misschien ook wel zo. Het is natuurlijk wel bijzonder. Het zijn zijn vierde Olympische Spelen en het is de laatste keer dat we hem gaan zien op het grote podium. Hierna stopt hij. Het is eigenlijk sowieso al ja, uniek dat hij er nog bij is. Want na die geweldige successen in Peking, acht keer goud was er eigenlijk alle aanleiding toe om op dat moment al te zeggen van... ik stop ermee, want wat valt er nog te winnen voor hem. Maar uh, hij heeft het plezier in het zwemmen toch teruggevonden. En uh, hij is er dus weer en hij wil er uh, met volle teugen van genieten. Is hij nog serieus kandidaat voor dat hoogste podium? Of is het gewoon een ode aan het feit dat hij die finale haalt, meedoet, een œuvre. Waar staat hij nog, wat jou betreft? Ja, Phelps is altijd kandidaat. Dat is zo'n unieke zwemmer met zulke unieke kwaliteiten. Die mag je nooit uitvlakken. Hij had wel wat moeite vanmorgen om de finale te ja. bereiken. Sterker nog, hij was bijna uitgeschakeld. Want uh, hij klokte de achtste tijd. En er gingen er ook acht door naar de finale uiteraard. Dus uh, het was maar op het nippertje dat hij het uh, redde. Maar goed, ja, nu is hij erbij. En dan uh, is hij toch gewoon een van de grote kanshebbers uh, samen met Lochtie. Is Lochti wat jou betreft wel de favoriet vanavond? Ja, lichtjes favoriet op de trials in Amerika een paar weken geleden. Toen de zwemmers zich allemaal moesten plaatsen voor de Olympische Spelen. Toen uh, was er ook een duel uh, lochti Phelps drie keer. Toen het was 2-1 voor Phelps, Maar op dit onderdeel, het zwaarste onderdeel in het zwemmen eigenlijk, die 400 meter wisselslag. Toen was het Lochti die won. En uh, dat... Uh, ja, als je kijkt naar vanmorgen, dan zat er een seconde tussen... tussen Lochti en Phelps. Dus uh, in het voordeel van Lochti. Maar goed, je weet ook niet in hoeverre Phelps op reserve heeft gezwommen. Of dat hij echt niet beter kon. Dat is altijd moeilijk in te schatten. Maar uh, Lochti, wat mij betreft, wel licht favoriet, ja. Dan komen er een paar andere finales. Dan komen we tenslotte toe aan onze eigen grote finale. Dan komen we zo op. Eerst nog even de 400 meter vrij, want er was wat bijzonders. Wij anders zouden zeggen, nou ja, maar er was een disqualificatie... die weer ingetrokken is... Ja, dat klopt. Die is teruggedraaid voor de Koreaan Park... de regerend wereldkampioen en olympisch kampioen op dat onderdeel. Dus dat was nogal opschudding hier vanmorgen in het zwembad. Een valse start was het. Nou ja, wat heet valse start? Toen de starter riep, take your marks, toen bewoog hij een klein beetje... En uiteindelijk werd hij op basis daarvan gedisqualificeerd. Uh, ging in beroep. Of uh, tekende eerst protest aan. Dat werd afgewezen. Toen gingen ze in beroep. Het kamppark om het maar zo even te zeggen. En dan komt er een jury of appeal, zoals dat heet, in het zwemmen aan te passen. Die heeft de beelden nog eens goed bestudeerd. En uiteindelijk zijn ze toch tot de conclusie gekomen dat het misschien ietsje te zwaar was. En wat denk ik toch ook wel zal hebben meegespeeld is het feit dat het om zo'n grootheid als park ging dat men toch heeft gezegd, jij mag toch die finale zwemmen. Dat is fijn voor Park, fijn uh, ja, voor de mensen hier in het stadion natuurlijk. Een mooie race kan dat worden. Het was niet zo fijn voor de Canadees Ryan Cochran. Want uh, die viel nou net buiten de boot. Die zien we niet in de finale vanavond. Dan hebben we nog twee andere finales. De 400 meter wisselslag voor vrouwen, 100 meter schoolslag uh, voor mannen. Uh, daar lopen wij niet zo warm voor in Nederland. Of doen wij nu mensen heel erg tekort die daar fantastische dingen gaan doen? Ja, die 400 meter wisselslag vrouwen, dat is wel een... Uh kan een hele mooie finale worden, hoor. Toch met uh, eigenlijk bijna alleen maar grote namen, zoals uh, Stephanie Rice uit Australië, de regerend uh, Olympisch kampioen, Elisabeth Beisel uit de Verenigde Staten, de regerend wereldkampioen, ook nog een paar Europees kampioenen van de laatste jaren zijn erbij. Dus ik denk toch wel dat dat een hele mooie race kan worden, maar uh, misschien voor het grote publiek, uh, ja, uh, iets minder aansprekend dan zo'n duel tussen Phelps en Lochti. Dat kan ik me wel voorstellen. En dan even dat duel van de Nederlandse uh, dames, de Golden Girls. Uh, weet je al de volgorde van zwemmen bij, uh, bij vrouwen Estafette? Wie, wie ja, start? Die, ja, die is uh, net uh, bekend uh, geworden. Het uh, zal niet uh, verbazen dat uh, Renaud Micromo-Vijojo in ieder geval meedoet. Die werd vanmorgen nog gespaard voor Haarsrom, Hinkelins Schreuder. Die is er nu niet bij, maar uh, het begint straks met Inge Dekker, zoals altijd de startzwemster dan Marleen Veldhuis, dan Femke Heemskerk en dan als slotzwemster Ranomi, kromo Wijjojo, de snelste twee vrouwen. Normaal gesproken de beste twee op die 100 meter vrije slag. Dus aan het eind bij Nederland. Wat wel interessant is, bij Amerika is dat precies andersom. De Amerikaanse coach heeft de snelste twee aan het begin gezet. Melissa Franklin en Jessica Hardy. Dus dan kun je al een beetje inschatten hoe die race straks gaat verlopen. Dat misschien halverwege Nederland nog wel achter ligt... en dat dan Heemskerk en Kromo in de achtervolging moeten. Dat zal het alleen maar spannender maken, denk ik. Wij tellen af. Bob, Bob van der Tak hoorde u vanuit het uh, Aquatic Center. Maar niet minder mooi, natuurlijk. Hè. Keep on Running van de Spencer Davis Groep. Iets minder oud is het uh, lied, het volkslied van Kazachstan. Dat werd natuurlijk gespeeld tijdens de huldiging van Vinokourov in het centrum van Londen. Het bestaat zes jaar, dat volkslied. Daarvoor waren er wel diverse andere liederen. Dat vertelt Renata Abdulava En ze vertelt dat aan Paul van der Graag. De eerste. De officiële versie was in 1943 en het was, uh, het was wel een volkslied voor Kazachstan, maar daarnaast bestond er nog het volkslied voor de hele Sovjet-Unie. En in 1992, dus dat is na de val van de Sovjet-Unie, is er een nieuwe volkslied gekomen. En in het jaar 2000 besloot de president van Kazachstan dat het niet meer aansluit bij het, uh, bij het land, dus het moest aangepast worden. Dus in 2001 is hij zelf de tekst gaan schrijven voor een nieuw volkslied. Maar toen bleek er sprake te zijn van plagiaat. Omdat er in 1996 al uh, dezelfde tekst eerder gepubliceerd werd. Dus toen moest het eventjes verzet worden geannuleerd het hele idee. En in 2006 is er eindelijk een nieuw volkslied gekomen. En die is ja, tot, tot nu toe, tot dag van vandaag... Dat was dus naar aanleiding van een uh, populair liedje... dat in de jaren 50 uh, uh, geschreven werd. Toen, toen zijn de woorden aangepast door, uh, door de president. Uh, het lied kreeg meer status en ja, iets, ja, iets meer van een officieel lied... want het was eerst echt zo'n populair volksliedje. En omdat de president dus uh, zelf uh, de woorden heeft aangepast... Is hij een soort mede-auteur geworden van het volkslied? Nou is er uh, met dat li lied van Kazachstan, dat volkslied, de afgelopen jaren al verschillende malen een fout gemaakt. Ja, wij, wij kennen zelf de drie fouten. In Parijs, uh, toen is er per ongeluk uh, het uh, oude volkslied aangezet. Daarna was er uh, tijdens twee sportevenementen één keer is een fout geweest. Toen is er in plaats van het volkslied het nummer van Ricky Martin aangezet. Ja. <laughs> en in Kuwait uh, was er ook uh, bij prijsuitreikingen ook verkeerd volkslied aangezet. En dat was uit de film Borat. Dat volkslied van Borraat. Ja. Het beeld is dat Kazachstan er heel erg boos over was. Het beeld, het beeld was ook terecht, want mensen waren ook echt boos. Maar op een gegeven moment uh, is de overheid uh, toch wel een beetje gaan nadenken: van ja, hoe kunnen we dat wel uh, omzetten in iets positiefs? En toen zijn ze ja, als tegenwicht heel veel reclame gaan maken. En mensen hebben de film gezien, mensen wilden zien wat het eigenlijk is. En die zijn dus daar naartoe gegaan. En Uiteindelijk heeft het wel ja, vijf keer zoveel meer toeristen opgeleverd uh, voor het land. Dus. Uiteindelijk is Borat positieve reclame geweest. Ja, ja, ja dat, is, dat kun je zo noemen. Ja. Mooi, <middels> Vox van Kazachstan. Wat waren ze trots vanmiddag op Alexander Vinokourov einde van zijn carrière? Hij 38, heeft het he? afgesloten. 38 afgesloten. Het stopte al twee keer eerder, maar nu zei hij vanmiddag na goud: "Ik ga nu echt stoppen, maar met goud." Those in my heart, a fever pitch, me out the dark. Find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 Adel, rolling in the deep. Heerlijk voor, uh, Ja, Zeker, zeker. Zijn we het over eens. Voor, uh, voor Tom en mij zit het erop. Ja. Wij uh, geven over aan Herman van der Zand en Robert Meder. En uh, namens ons een ontzettend mooie zwemavond ja, toegewenst. Ja, ah, Felps uh, uh, locht die. En natuurlijk de vier keer 100 meter vrij. We gaan ons er allemaal op verheugen. Mooie Olympische zwemavond. De Radio 1 Sportzomer gaat gewoon door tot 11 uur vanavond.